7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. IMF-topman Strauss-Kaan stapt op. Bellink hekelt opstelling Wilders over Griekenland... en geen bewijzen voor Pakistanse hulp aan Bin Laden, zegt VS. Topman Dominique Strauss-Kaan vertrekt bij het Internationaal Monetair Fonds. Dat heeft het IMF bekendgemaakt. Strauss-Kaan zit sinds zaterdag vast in New York. Hij zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. In een ontslagbrief van het IMF spreekt Strauss-Kaan nogmaals alle beschuldigingen tegen. Het stemt hem droevig dat hij onder deze omstandigheden afscheid moet nemen van het IMF, schrijft hij. Het IMF zegt binnenkort met een verklaring te komen over zijn opvolging. De advocaten van Strauss-Kaan gaan vandaag opnieuw proberen om hem op borgtocht vrij te krijgen. Afgelopen maandag besloot de rechter in New York dat hij moest blijven vastzitten. Strauss-Kaan zou vluchtgevaarlijk zijn. Zijn advocaten zouden de rechter een nieuw voorstel hebben gedaan. Een borgsom van 1 miljoen dollar en huisarrest met een elektronische enkelband.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 Het kind heeft een pinda-allergie en kreeg bloed van drie donoren... die pinda's hadden gegeten een dag voordat ze bloed gaven. De artsen stonden voor een raadsel toen het jongetje heftig reageerde... na de bloedtransfusie, maar de moeder herkende de symptomen. In de medische wereld was deze reactie op donorbloed nog onbekend. Het verhaal wordt vandaag gepubliceerd... in het gezaghebbende vakblad New England Journal of Medicine. Met het kind gaat het goed. In Argentinië is een klein passagiersvliegtuig neergestort. Alle 22 inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het toestel van de regionale maatschappij Sol... kwam neer in de zuidelijke provincie Patagonië. Aan boord waren 19 passagiers en drie bemanningsleden. De beursgang van de sociale netwerksite LinkedIn is een succes. Het aandeel gaat 45 dollar kosten. Dat is 30 procent meer dan het bedrijf in eerste instantie had verwacht. Op papier is LinkedIn nu meer dan 4 miljard dollar waard...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 AWB ah, verkeersinformatie: 12 files, 35 kilometer bij elkaar. Dat is wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden, behalve dan op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij Vlaardingen 2 kilometer. Hij heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. En net over de grens in België op de A16-119 vanuit Breda naar Antwerpen. Alweer 10 kilometer file tussen Loenhout en sint Jop in het Goor. Hij heeft te maken met wegwerkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen kan dan ook beter omrijden... vanaf knooppunt Klaverpolder via Roosendaal... over de A17, de A58 en de A4. Toen Michel overleed, wilde ik kunnen vertrouwen op een perfecte uitvaart. Ik wilde hoge kwaliteit en direct duidelijkheid over de kosten.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Een allergische reactie bij een bloedtransfusie. Dat was voor bloedbak Sankin ook een verrassing. U hoort ze zo. Maar eerst naar Dominique Strooskaan. Want het is gebeurd, hij gooit de handdoek in de ring.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 Wij praten door over het vertrek van Strauss-Kaan met Paul de Grauwe... ...hoogleraar internationale economie. Dat is die aan de Universiteit van Leuven. Meneer de Grauwe, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op het vertrek van Strauss-Kaan? Ja, dat was inderdaad uh, te verwachten. Um, de druk op hem was buitengewoon groot. Uh, ik, ik vond het wel spijtig dat men uh, die druk nu juist heeft uh, opgevoerd. terwijl uh, men toch nog even een dag of twee had kunnen wachten. Maar enfin, het is nu zo... Uh, Gegeven uh, wat er gebeurd is, komen namelijk iets anders doen. Ja. Ja. En nu, uh, meneer De Grouwe, ligt natuurlijk de strijd voor zijn opvolging helemaal open? Of was dat al het geval? Ja, dat was toch al het geval, hè? maar nu kan het open en bloot gebeuren, natuurlijk. Uh, ja, ja. Ja, niemand hoeft meer besmuikt kandidaten te noemen. Juist, juist, ja. ja. Wie zou de kar volgens u moeten gaan trekken? Ja, het is moeilijk om, om namen hier te geven, hè. dus uh, er zal natuurlijk in eerste instantie een strijd zijn tussen uh, Europa aan de ene kant en, en, en de rest van de wereld, als ik het zo nee. mag zeggen. Dus uh, de landen buiten Europa, die, die zeggen vandaag waarschijnlijk terecht dat uh, Europa oververtegenwoordigd is in uh, het IMF en dus dat het tijd wordt dat het landen zijn van buiten Europa die nu aan bod komen. Maar de Europeaan die zullen waarschijnlijk de geleden sluiten... En, en, en hun kandidaat weer voorstellen als we mm. daarover akkoord kunnen gaan. En wat vindt u van de argumentatie daarachter vanuit Europa... dat het een Europeaan moet zijn, namelijk dat het IMF... op dit moment vooral te maken heeft met een Europese crisis? Dan is het handig, zegt ook Welling bijvoorbeeld, dat er een Europeaan zit. Ik vind dat een heel zwak argument. Um, uiteindelijk ja, gaat het om een probleem dat... Uh, Typisch aan bod komt in het IMF. En uh, de persoon die uh, het IMF leidt, moet natuurlijk bekwaam zijn om dat te kunnen aanpakken. Maar daar hoef je niet en, speciaal een Europeaan voor en te dan zijn. daar hoef je niet precies. Te zijn. In het verleden was het zo dat uh, het heel dikwijls Afrikaanse landen waren die in problemen waren. Toen heeft niemand gezegd: uh, ja, waarmee uh, het Afrika is, laten we een Afrikaan als hoofd van het IMF aanduiden. Nee, het was eigenlijk een Europeaan. Het is altijd een Europeaan geweest. En het ging in het verleden over het probleem in Afrika of Latijns-Amerika. Ja, de jaren waren het vooral Latijns-Amerikaanse landen. Ja. nu de Europeanen hebben gezegd, wij kunnen dat even goed. Dus men um, kan nu het argument omdraaien en zeggen, um, een, een, een Chinees of een Inder kan dat even goed. Ja, als u zegt, de nationaliteit doet er eigenlijk niet toe, maar dat gaat toch wel degelijk een rol spelen. Welke landen, denkt u, zullen zich manifesteren om de nieuwe voorzitter te leveren? Ja, dus uh, Duitsland zou natuurlijk uh, op de voorgrond kunnen komen. Uh, dat lijkt mij een mogelijkheid. Uh, eventueel Frankrijk ook nog. Hè? Dus men spreekt uh, van de minister van Financiën, Lagarde. Ja. Maar dat blijft natuurlijk je dik kijken. Ik kan er moeilijk uh, evalueren uh, wat er precies zal gebeuren. Ja. En dan uh, China, India, Turkije, Brazilië. Ja, die zullen... Ze gaan allemaal meespelen. Daar zullen zeker ook kandidaten uh, naar voren komen. Want Turkije heeft ook kandidaten. Dus uh, uh, Mexico. Um, dus er zijn een hele reeks landen die, die, die echt uh, valabele kandidaten hebben. Ja. Het worden de oude tegen de nieuwe economieën. Paul de Gouwer, hartelijk dank voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Goedemorgen. 13 minuten over 7 is het. Door naar de netwerksite LinkedIn, die zakelijke netwerksite. Misschien ziet u er ook wel op. Uh, gaat naar de beurs voor 45 dollar per aandeel. Gaan we het over hebben met Wim Zwanenburg, beursanalist van uh, en Lemberger. Meneer Zwaneburg, goedemorgen. Goedemorgen. Dan vragen wij ons af: wat is zo'n bedrijf nou waard? Want waar verdient LinkedIn geld mee? Ja, dat is een hele goede vraag wat het uh, waard is. Het is uh, allereerst uh, de marktwaarde. Wat wordt er betaald door uh, simpelweg wat uh, beleggers uh, bieden die uh, inschrijven op een uh, emissie. Er wordt natuurlijk uh, vergeleken met soortgelijke bedrijven. Softwarebedrijven, IT bedrijven of uh, bedrijven in de social media, Facebook, Twitter en dergelijke, waarvan ook al uh, private equity waarderingen zijn opgemaakt. In ieder geval uh, wordt er heel veel betaald. 4 en een kwart uh, miljard terwijl het bedrijf vorig jaar maar zo'n 243 miljoen omzet uh, haalde. Ja, dat is niet zoveel natuurlijk, meneer Zwarenburg. En het, het, het, daar hebben we het steeds over. Dit soort sociale netwerken, in dit geval dan zakelijk netwerk, hebben heel veel kennis, heel veel informatie. Maar wat is het waard? Want echt geld maken, dat, dat doen ze nog niet. Nou, ze maken dus uh, wel, uh, wel omzet. En vorig jaar was... Uh, uh, was het uh, bedrijf ook uh, licht uh, windgevend. Ja. Ze halen een omzet uh, met uh, uh, premieabonnementen... waar je kan gratis uh, inschrijven op uh, LinkedIn. En er zijn wereldwijd in 200 landen meer dan 100 miljoen gebruikers. Mm -hmm. Maar een beperkt aantal daarvan betaalt een extra uh, premie... en heeft dan uh, meer toegangsrechten. Ja. Er worden ook advertenties uh, geplaatst op, uh, op deze site. Ja, dat is allemaal leuk leuke aardig, maar ruim 4 miljard dollar waarde... Dat is toch maar een natte vingerwerk. Nou, ja goed, het groeit wel heel, heel sterk en er wordt uh, reële omzet uh, geboekt. En dat was bij veel uh, internetbedrijven in de zeebelperiode rond het jaar 2000 nog niet het uh, geval. Aha. Ik zal niet direct de waardering uh, verdedigen, maar uh, dat er uh, reële bedrijfsactiviteiten zijn, dat er omzet wordt geboekt... Dat is uh, wel degelijk het uh, geval. Ja, dat is interessant wat u zegt. Want u trekt een parallel naar de, de zeepel die destijds geklapt is. De internetzeepel, met alle gevolgen van dien. Ziet u, um, u zegt, ja, ik zie geen parallellen. Zijn er wel overeenkomsten met toen? Nou, uh, we zien wel dat zeg maar, die, uh, die beurswaarde wordt, uh, wordt opgepompt. Uh, natuurlijk, uh, dit is een introductie die moest lagen. Aanvankelijk werd er een uh, prijsstelling afgegeven zo, uh, van uh, 32 tot 35 euro. Uh, Dollar. Het is nu uitgekomen 45 mm -hmm. dollar per, per aandeel. Er wordt dus uh, flink uh, gecast. Het bedrijf krijgt een deel van de opbrengst, maar vooral de eerste in investeerders, de private equity investeerders en de oprichters. Nou, die zullen gisteravond toch een party hebben gehouden. Ja, Ik denk maar... dat alle... welke parallelen ziet u nou? Ja, de, nou, de parallellen zijn toch wel dat die beurskoersen worden uh, opge, opgeblazen. Oh. Omdat er uh, ja, vanwege schaarste er wordt, uh, wordt op een rijdende trein uh, gesprongen door beleggers. Nog even, meneer Zwanenburg. Koopt u voor 45 dollar per aandeel? Ik wacht het even, even af. Uh, maar uh, het is uh, zeer goed mogelijk dat dit uh, bedrijf meer waard gaat worden. Bij Google in de tijd, in 2004, de beursintroductie, vond ik de koers eigenlijk ook al te hoog op 80 uh, dollar, en dat is uiteindelijk meer dan uh, 600 dollar uh, waard uh, geworden. Ja. en Een beurswaarde nu van 170 miljard. Dus niet nu kopen en dan vanavond je kleine winst pakken. Ik denk dat veel beleggers dat uh, zullen doen. Want er zijn heel veel uh, kleine beleggers die hebben ingetekend. Die hebben slechts enkele stukjes. Die willen of bijkopen of van hun uh, kleine toewijzing af. Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger. Hartelijk dank. Hoe kan een jongen na een bloedtransfusie een allergische reactie hebben? Het Radboudziekenhuis in Nijmegen kreeg er mee te maken. We gaan het er zo over hebben. Eerst naar de verkeersinformatie. John Bakker, hoe op de weg, John? Ja, het valt nog steeds mee. 18 files, 55 kilometer bij elkaar. Eigenlijk alleen maar problemen op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Ketelplein, 4 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. En net over de grens in België richting Antwerpen op de E19... Ook vandaag weer een lange file bij Sint-Job in het Goor. 10 kilometer door, werkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen kan bij te omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Voor ons gevoel regent het al dagen, ook vanochtend weer. Maar het is allemaal veel te weinig, Marco Robin Visser, toch? Het is veel te weinig. Ja, voor mij persoonlijk hoeft het allemaal niet zo. Maar <laughs> ja, meneer Bontekoe kijkt me nu stoppaast aan. Van waarom zeg je dat? <laughs> Voor mij hoeft het echt niet, maar voor meneer Bontekoe bijvoorbeeld wel. Want hij heeft een bomenkwekerij. Er staat hier een hele mooie kar klaar met... Uh, ja, wat is dit? Wat zijn dit voor boompjes? Dit zijn... Uh, ja, wij noemen dat Salix flamero. En dat is, uh, dat is een, een willig. En Salix is Latijn voor willig. Ah, kijk eens aan. En waar gaat deze prachtige kar heen? Die gaat nu naar Naaldwijk. En vandaag gaat hij waarschijnlijk naar Scandinavië. Naar Scandinavië. En dan hebben mensen straks van, van u zo'n salex uh, in de tuin. Als het goed is wel. Of op het balkon of zo. Dan kunnen ze genieten van deze mooie bomen. Ja. En, en u, u heeft er een heleboel, hè? Kunnen we hier eventjes in de kas uh, even kijken? Een de enorme deur gaat open. Hoeveel staan er hier? Nou, ik denk wel uh, dikke honderdduizend. Allemaal in potjes. Ja. Het moet allemaal nat gehouden worden. Ja. En dat kan niet zomaar met elk, uh, elk water. Nee, dat water moet aan bepaalde kwaliteiten voldoen. Ja. Ja. Ja, u bent niet alleen boomkweker, maar u bent ook nog voorzitter van de, van de kring van boomkwekers hier in, in, in Boskoop. Hè? Ja. Wat voor berichten krijgt u nou van uw collega's over de aanhoudende droogte en het gebrek aan, aan goed water? Nou, kwekers maken zich zorgen over die waterkwaliteit. Het water mag niet te zout worden. Uh, er zijn een aantal kwekers die hebben zoutgevoelige gewassen en uh, die zien al hier en daar al een beetje schade ontstaan. Omdat het, dus het zoutgehalte in het oppervlaktewater neemt toe. Dus ja, de, we moeten heel erg opletten om, het, om goed water te, te behouden in onze polders. Nou is het een ontzettend ingewikkeld verhaal hier wat de bemaling enzovoorts betreft. De waterniveaus in dit gebied die zijn ontzettend belangrijk voor, voor, voor kwekers zoals, zoals u. Uh, een klein jaar geleden was ik hier, toen liep, stond het water tot de enkels. Nu staat het weer veel te laag. Ja, het is een boeiend gebied. Ja, ja. Wij maken hier van alles mee. Welkom in de lage landen. Ja. Maar uh, kijk, het is zo dat technisch uh, uh, zijn we tot enorme uh, daden in staat. En uh, ja, we hebben hier een, uh, dat noemen wij drooglegging. Dus uh, de hoeveelheid, het land ligt zeg maar een centimeter, 30, 40 uit het waterpeil. Dat zorgt voor extra kwaliteiten waardoor we hele goede producten kunnen kweken. Maar ja, het zorgt er ook voor dat, omdat je weinig drooglegging hebt. Dus als er heel veel water komt, dan heb je te snel te veel water. En als je, als je heel veel verdamping hebt, met het uh, hele warme weer... heb je heel veel aanvoer van water nodig. En dat maakt het problematisch, maar uh, goed, de, de waterschappen zijn tot, tot, ge, te, tot veel in staat. Ik ga daar straks eens even kijken bij het waterschap... en wat er met al die gemalen en sluizen enzovoort gebeurt. Maar even voor het goede begrip. U en met uw bedrijf bent totaal afhankelijk van wat die waterschappen doen. En al die bedrijven hier, en dat zijn er honderden ook. Het ja. gaat om een hele grote belang. Het gaat om grote belangen. Ja, de, de export vanuit het gebied die, die bedraagt ongeveer 350 miljoen. Um, ja, dus je kan zelf wel inschatten hoe groot het belang is. Ja. En, en één ding. Als, wij, als ik mijn bomen uh, één keer met zout water uh, beregen... dan is het gewoon afgelopen uit. Dat moet u niet doen. Nee, dat gaan we, waren we niet van plan. Ik wens u sterkte en ik gun u een regenbui op zijn tijd. Dank je wel. Succes. Mark Robin Visser heeft het vandaag over de droogte... waar we inderdaad nog steeds mee kampen. Vooral tuinders dus, maar hij gaat ook op bezoek bij anderen vanochtend. Dan naar die bloedtransfusie. Een zesjaar jongetje dat in het UMC sint Radboud in Nijmegen... een bloedtransfusie kreeg, reageerde daarop met ernstige klachten. De reden? Een pinda-allergie bij het kind. Niet eerder was bekend dat er heftige reacties kunnen ontstaan... bij een patiënt die bloed ontvangt van een niet-allergische donor. Daarover verschijnt vandaag een publicatie... in het New England Journal of Medicine. We gaan het erover hebben met Jeroen de Wit... vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van sint Bloedvoorziening. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, hoe gaat het met het jongetje? Wat weet u daarover? Nou, wat wij van de artsen weten uit het uh, ziekenhuis in Nijmegen, uh, is dat het op zich goed gaat met het jongetje. Dat is goed nieuws. Hoe is dat het het licht gekomen? Dat het kind een pinda-allergie had? Nou, door een hele, uh, denk ik, allergische moeder. Um, Zo'n ernstige allergie na transfusie komt 10 of 20 keer per jaar voor. En meestal is de, de, de echte oorzaak daarvan niet goed te achterhalen. Mm -hmm. Hier echter gaf de moeder aan dat het kind heel allergisch was voor pindas. En dat heeft de artsen... Uh, zeg maar contact doen opnemen met de bloedbank. En daar hebben wij gekeken welke donors hadden bijgedragen aan het transfusieproduct. Een bloedplaatjesconcentraat dat de, de, het jongetje gekregen had. En uh, de donors die bloed gegeven hadden voor dat product, die zijn benaderd. En die zijn gericht gevraagd of ze pindas gegeten hadden. En dat bleek bij een aantal van die donors inderdaad het geval. Is hiermee dan een hiëat in de controle van dat donorbloed aan het licht gekomen? Nou, ik denk dat je het zo niet kunt stellen, omdat um, uh, de, de, zo'n ernstige allergie uh, is uh, zeldzaam. Maar dit is ook hm. de eerste keer dat aangetoond is, dat wat je noemt het allergeen, dus het stofje dat de allergie bij de patiënt veroorzaakt, dat dat ja. stabiel is, dat het bij de, de, de vertering van het voedsel niet wordt afgebroken. Maar misschien had, het bloed het in het bloed. Ja. misschien had het bloed daarop gecontroleerd moeten worden, op dat soort stofjes ook. Je kunt dat niet doen voor, voor alle sterkheid. mensen zijn overgevoelig voor aardbeien, voor, voor, voor latex, voor, voor van alles. Um, wat we wel doen is als in zo'n geval een arts weet dat een patiënt zeer overgevoelig is voor een bepaalde stof... en er is reden om aan te nemen dat die stof ook zo stabiel is dat die in het bloed eh, van een donor ook na bewerking en bewaren um, uh, blijft, aan mm -hmm. blijft... dan kunnen we op verzoek van een behandelaar wel kijken of we donors kunnen vinden die uh, die stof niet in het bloed hebben. Nee. Nou, We doen dat in één geval waarbij aangetoond is dat dat een, een, een probleem kan zijn. Eén uh, keer per jaar, of zelfs minder dan één keer per jaar... is er een hele ernstige uh, transfusiereactie door mensen... die een bepaald immunoglobuline missen, IGA-deficiënt noemen we dat. Nou, Wij bouwen een bestand op van donors van wie we gemeten hebben... van wie we weten dat ze dat stofje helemaal niet in het bloed hebben. En op aanvraag van, van specialisten kunnen we dan uit die uit het bloed van die donors speciale producten maken. Dat is bij IGA-deficiëntie. Um, is er voldoende bekend en, en komt het vaak genoeg voor om dat gericht te doen. Uh, om dat voor, voor uh, um, allergieën te doen waarvan niet bekend is of, of het via het bloed van donors opgewekt kan worden. Dat, dat is heel moeilijk. Het, het compliment, de, um, de groep in Nijmegen is de eerste in de wereld die nu goed heeft aangetoond dat dat fenomeen ja, uh, precies. Uh, voorkomt. Maar ja, u, u, zegt dat, u zegt dat niet voor niets aangetoond. kan dus zijn dat mensen al veel vaker last hebben gehad hiervan, natuurlijk, meneer De Wit. Ja, er zijn pakweg uh, rond de 10 tot 20 ernstige allergische reacties per jaar op bloed. Hè, op een zeg maar, ruim een half miljoen grote celtransferenten. En is dat ook wel eens dodelijk geweest? Uh, dat is een heel zeldzaam geval, dodelijk geweest. Dat dat in Nederland is, uh, weet ik niet uit het hoofd. Ja, maar zo'n reactie, als die niet tijdig behandeld wordt, kan zeer ernstig verlopen. Ja. Heeft het ja. consequenties nu voor het testen van bloed in de toekomst? Niet op het routine testen, behalve uh, het project wat we doen hè, voor het opbouwen van die iga deficiënte ja. Donogpoel... Uh, wordt het routinebloed niet, niet met een test uitgebreid op pindas of zo. Ik vrees ook dat er dan nogal wat eenheden afgekeurd zouden moeten worden. Maar het is dus wel zo dat we op verzoek van specialisten altijd... en dan vragen we gewoon aan de donor... Uh, heeft u de laatste twee dagen pindas of een product, hebben we hebben een heel lijstje gemaakt van alles wat pindaolie in zit... of pinda snippers ja. of pinda dingen. Uh, heeft u de laatste twee dagen een van deze producten gegeten... en als dat niet het geval is, dan komt er een apart stickertje op... en dan, dan wordt dat bloed gebruikt voor uh, de bereiding van producten voor patiënten... die uh, overgevoelig zijn voor pinda's. Jeroen de Wit van Sanquin Bloedvoorziening. Hartelijk dank voor uw uitleg. Heel graag gedaan. Dank u. Het is bijna half acht. We gaan nog eventjes naar Bart Kamphuis van onze economie-redactie. Want Bart, goedemorgen. Welkom goedemorgen. in de studio. Air Frans KLM heeft cijfers bekendgemaakt. We zien dat ze weer winst maken. Vertel, is dat ja. grote winst? Ja, toch wel. 613 miljoen euro werd uh, verdiend in het afgelopen jaar. Een gebroken boekjaar is dat. Dat loopt van 1 april tot 31 maart. Vandaar dat we nu pas die jaarcijfers hebben. Uh, 6, ruim 600 miljoen euro winst. Waarin uh, in het vorige boekjaar nog 1,6 miljard euro verlies werd gedraaid. Dus dat is een aanzienlijke verbetering. Ja. Crisis daarmee voorbij, zou je zeggen. Toch waren er ook in het afgelopen jaar wel problemen voor ja, luchtvaart. Ja. de luchtvaart. De topman van Air France, KLM, Pierre-Henri Gourjon... die spreekt eigenlijk van een heel contrastrijk jaar. Aan de ene kant had je negatieve effecten van de aardbeving in Japan... De onrust in de Arabische wereld. En ook de hoge olieprijzen. Dat natuurlijk flink doortikte voor een luchtvaartmaatschappij. De vulkaan. Nog. De vulkaan, dat viel ook nog in dat gebroken boekjaar, Maar uh, dat uh, woog dan niet op tegenover uh, ja, de enorme verbetering van de economische omstandigheden. We dat vliegen zie... gewoon weg weer met z'n allen meer. Precies. En dat zie je ook aan het uh, omzetcijfer. Uh, er werd uh, drie 23,6 miljard euro omgezet. En dat is een stijging van maar liefst 12,5 procent. Oké. Okay. Nou, we praten later met uh, de topman, Mark Van Kaelem. Parijs. Dankjewel. Die jarenstijten. Opera OT brengt Haydins meesterwerk nu voor het eerst geasseneerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de operadagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl.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 IMF-topman biedt zijn ontslag aan... en bankpresident noemt uitspraken Wilders over Griekenland onzin. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. IMF-topman Strauss-Kaan heeft zijn ontslagbrief geschreven. Correspondent Eelke Bos van Roosentaal. Dominique Strauss-Kaan schrijft dat hij met oneindig veel verdriet... zich gedwongen ziet om op te stappen als baas van het IMF. Hij zegt dat hij vooral aan zijn familie denkt... en dan met name aan zijn vrouw, die ik meer lief heb dan wie dan ook, schrijft hij... Hij bedankt zijn collega's. Hij zegt ook dat hij het IMF niet verder wil beschadigen. En ook spreekt hij nogmaals alle beschuldigingen van aanranding van een kamermeisje tegen. Het stemt hem droevig dat hij onder deze omstandigheden afscheid moet nemen van het IMF, schrijft hij. Het IMF zegt binnenkort met een verklaring te komen over zijn opvolging. De president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, ziet in de Fransman Trichet, de president van de Europese Centrale Bank, een geschikte opvolger voor strauss kahn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 de euro uit moet, dan hou je misschien toch onvoldoende van je eigen burgers. Want de regening wordt heel erg hoog. Volgens hem helpt alleen onderlinge solidariteit om de problemen op te lossen. En hij ziet niets in de oplossing van Wilders. Ik weet niks van politiek, oordeel alleen over de economische aspecten ervan. U vindt Wilders een valse profeet? Op economisch terrein. En Wilders noemt het, com het commentaar van Welling naïef, pure bankmakerij... en een bankpresident onwaardig. Griekenland voldoet niet aan onze verplichtingen... blijven er miljarden in pompen en ze hebben de boel belazerd, zegt Wilders. De Amerikanen hebben geen bewijs dat Pakistan wist... van de schuilplaats van Osama Bin Laden in het land. Stafchef Mullen. I've seen no evidence uh, after since the Bin Laden raid uh, that indicates uh, that the top leadership uh, new Bin Laden was there. Nou de Al Qaeda leider door Amerikaanse commandos was gedood in de Pakistanse stad Abbottabad, zei Washington dat Pakistan dat wel geweten moet hebben. De Pakistanen ontkenden dat en minister Gates van Defensie gelooft dat nog niet helemaal. I've seen some evidence to the contrary, but And we have no evidence yet with respect to anybody else. My supposition is somebody new. Iemand wist ervan, zegt Gates. Al Qaeda heeft inmiddels postuum een audioboodschap vrijgegeven van bin Laden. En daarin is hij positief over de golf van protesten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Patagonië in het zuiden van Argentinië Daar is een klein passagiersvliegtuig neergestort. Alle 22 inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het toestel was van een regionale maatschappij en had 19 passagiers en drie bemanningsleden aan boord. En de netwerksite LinkedIn is met succes naar de beurs gegaan. Een aandeel kost 45 dollar, dat is 30 procent meer dan het bedrijf had verwacht. Op papier is LinkedIn nu meer dan 4 miljard dollar waard. Analisten verwachten dat de prijs na de opening van de Amerikaanse beurs... meteen zal stijgen en ook Twitter en Facebook overwegen een beursgang. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag is overal bewolkt begonnen en hier en daar valt er een beetje motregen. De temperatuur ligt rond 11 graden en er staat nauwelijks wind. Later in de ochtend kan in het noordwesten de zon doorbreken.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 De wind waait uit het westen en is zwak bovenland en matig langs de kust. Ook zaterdag is er veel zonde met 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden is het vrij warm. Zondag wordt deze warmte met een aantal buien weer verdreven. Aan verkeersinformatie, 26 files, bijna 100 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Twee opvallende op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein.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 Caro en CRV en TROS en AVRO zullen fuseren. Ingegeven door een bezuiniging van 200 miljoen euro... is het bestel zichzelf aan het herschikken, zo zou je het kunnen zeggen. Het masterplan van de omroepen ligt nu op tafel eh, bij de minister van Bijsterveld. Jeroen Tenel, hoofdredacteur van Broadcast Magazine... volgt de ontwikkeling in Hilversum natuurlijk op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw eerste reactie op deze visie van de omroepen, de fusies? Nou ja, en, uh... Slimme zet. En ze, en ze konden ook niet anders. U zei het al, er kwamen flinke bezuinigingen aan. En er moest wat gebeuren, zoals dat dan heet. Mm -hmm. En is wat er nu gebeurt, vragen wij ons af, een kwestie van uh, windowdressing? Een beetje symboolpolitiek. Of gaat er echt wat veranderen bij die omroep? Nou ja, dat is dus heel erg echte vraag. Ik uh, denk dat, inderdaad dat het wel uh, van een groot deel symboolpolitiek is. Uh, Henk Haaggoort zei het gisteravond zelf al. Ze zijn natuurlijk toch nog eigenlijk bezig met achterhoedengevechten in Hilversum. En uh, uh, er wordt u gesproken over fusies, maar dit is natuurlijk maar heel erg de vraag in hoeverre dat, dat echt zo is. Uh, bij Avro Trust, bijvoorbeeld was heel duidelijk de, de intentie om gewoon programma's te blijven maken onder de eigen naam. Mm -hmm. Wel de omroepbedrijven samen te voegen, en, en dat je daar dus op, op kunt besparen, maar... Bij een echte fusie uh, heb je toch andere ideeën. Maar dan dus... voeg je dus um, alleen het back-office samen. Dus ja, personeelsafdelingen, is... de personeelsafdelingen, het pr gedeelte ja, En voor dus de als, programma's... Dus als je hoort, hoort van uh, we gaan uh, de, de, de, de programma's blijven bestaan. Uh, de, de programma's die we maken, blijven we maken. En ook onder de eigen naam. Ja, wat is dan een fusie. En uh, meneer Tenduil, uh, ze eisen meer geld en meer zendtijd. Dat klinkt ja. niet als een bezuiniging van 200 miljoen euro. Nee. Nee, precies, dat is ook wel wonderlijk. Kijk, ik, eh, die bezuinigingen gaan natuurlijk in stappen. En eh, ik heb het vermoeden dat ze do, do, inderdaad door die meer efficiëntie, die eerste 50 miljoen, wat al moeilijk genoeg zal zijn, proberen bij elkaar te sprokkelen. Eh, maar uiteindelijk moet het ten koste gaan van, van, van de programma's. Dat, dat kan niet anders. En, eh, maar goed, dit is wel een, een eerste stap. Dat is eh, zonder meer en het is op zich ook wel slim om niet de regie helemaal in handen van Den Haag te leggen. Nee. Maar en, dan blijven, en dat doen ze op deze manier wel. Ja, maar dan blijven EO, Max en VPRO zelfstandig. NOS ja. En dan zijn NTR zelfstandige organisaties. Nou goed, die hebben geen ja. leden, dus daar, daar kun je dan uh, wat dat betreft niet zoveel mee. En Pound en WNL wordt zelfs helemaal niet over gesproken. Wat moet daar dan mee? Nou ja, dat is oh, Die moeten toch ook iets? Die moeten toch ook ja. meedoen? Ja, maar dat is op zich, op zich wel logisch, want die hebben... Uh, uh, die zijn inderdaad aspirantomroep. En die worden pas geacht in 2016 150.000 leden te hebben. Daar moeten ze dus eerst nog voor knokken. Dus we moeten eerst nog maar even zien of dat, of dat lukt. Uh, uh, dus ik snap op zich wel dat die nog buiten de gesprekken zijn, uh, zijn gehouden. Maar ja, het is sowieso natuurlijk nog heel erg de vraag... in hoeverre op, uh, uh, we zover vooruit kunnen kijken en moeten kijken. Want ook de technische ontwikkeling, ontwikkelingen gaan natuurlijk zo snel... Uh, om, bij, om bij het vecht te blijven. Uh, links en rechts kan men nu al worden ingehaald. Nee. Kijk naar de technische ontwikkelingen. Als het gaat om uh, de koppeling van televisie en internet... als dat connected tv... straks worden uh, alleen maar televisies verkocht... waar je, uh, waar je ook uh, directe verbinding hebt met internet. Ja, dan gaat het hele om op uh, bestel echt op de schop. En dan... Uh, ben je dus inderdaad echt een achterhoedige vecht bezig? Ja, echt revolutionair is het natuurlijk niet hè, wat er nu gedaan is. Wat, wat, wat, nee. Denkt u nee. dat Van Bijsterveld dat nog verder gaat? Wordt, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar <laughs> denkt, denkt u dat Van Bijsterveld nog wat dat betreft toch wat harder de hakbel erin zit? Nou ja, dit, ik denk dat ze blij is dat Hilvers in ieder geval een, een, een eensluidend plan uh, neerlegt. Het vraagt natuurlijk heel erg hoeveel efficiëntie, dus hoeveel bezuinigingen dat daadwerkelijk gaat opleveren. Um, wat u al zei, van, de, om daar extra geld of extra zendheid aan te koppelen, dat is eigenlijk ook best brutaal. En ze willen ja. ook af van de invloed van de, van de netbazen, de, de, de netmanagers. Ja. Ja, nou ja, dat programmeermodel is dan juist een van de weinige dingen die de laatste jaren toch wel succesvol zijn geweest. Uh, om weer naar die oude uh, situatie te gaan waarbij heel veel ze zelf gaan bepalen wat wordt uitgezonden. Dat moeten we nou denk ik nou net niet weer uh, hebben. Maar uh, ik denk dat het uh, uiteindelijk, ja, dat geld moet er komen. En uh, hoe, ze, hoe ze dat in heel veel voor elkaar krijgen, dat, uh, dat, dat zal uh, Ja, links is om, naar van moeten overtuigen. Jeroen Ten hoofdredacteur van Broadcast Magazine, dank. Nou, graag gedaan. Goedemorgen. Dat gaan we doen de sport. Tom van Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. De finale van de Europa League gisteravond. Ja. Porto tegen Braga. Het viel wat tegen. Wat schort, ja. het, wat schort het eraan? Ja, wat viel inderdaad wat tegen. Het, het krachtsverschil was mijn inziens eigenlijk te groot. Porto een heel jaar al heel goed. We hadden het laatst al eens over die uh, Villas Boas, die jonge trainer. De jongste trainer nu die een Europese prijs ooit gewonnen heeft. En die dacht, ja, een heel seizoen mooi voetballen is leuk. Maar deze prijs laten we ons niet ontnemen. Dus Porto speelde een beetje voorzichtig. Was desondanks veel sterker dan Braca. En bij 1-0 dachten ze bij Porto, dat is wel mooi. En Braca wist eigenlijk, als we echt wat gaan proberen, dan worden we afgeslacht. Dus die probeerden het stiekem, kregen nog wel één enorme kans na de rust. Maar eigenlijk was het grachtsverschil iets te groot. En, en hoefde Porto niet helemaal, maar het was inderdaad een vrij een matte teleurstellende wedstrijd. Doordat het zo lang 1-0 bleef, en uiteindelijk 1-0 bleef, zat er nog wel enige spanning op. Maar echt genieten was het denk ik voor de buiten-Portugal-fans nauwelijks. Nee. Nou, ja. nee. In ieder geval een terechte winnaar van de Europa League. Ja, dit team heeft ongeveer alles gewonnen wat je kan winnen in een jaar. En het verschil tussen de Europa League en de Champions League blijft wel erg groot. En gaat zo'n team dan volgend jaar wat presteren? Dat hoop je wel. Maar aan de andere kant, die bijvoorbeeld die Falcao, de Colombiaan, die scoorde zijn dus 17e doelpunt in de Europa League, die zien we volgend jaar bij een andere club. En dat is ook altijd een beetje lot ook van deze clubs inmiddels, dat de echt grote sterren worden weggekocht. En volgend jaar is het weer hetzelfde verhaal. Dus uh, wij zullen ons met Nederland, Portugal, dat soort landen een beetje op die Europa League moeten, moeten richten. Maar gisteren werden we niet heel blij van. Nee, nou ja goed, het gaat wel gewoon verder ook in Nederland natuurlijk, want ja. daar staan de, de play-offs voor volgend jaar al op het programma. Daar staat iedereen weer te trappelen voor een plekje ben, ja. om naar die Europa League te gaan. En dan moet je je voorstellen, de clubs die dat doen, Ado, Roda, Heracles, Groningen, dat zijn clubs die zelden in Europa komen. Dus het is een, een enorme uitdaging voor die clubs. Ze hebben een heel jaar hard gestreden. Het is dan altijd 8 tegen 5 en, en 6 tegen 7. En dan denk je nou, als vijf, dat moet toch wel Groningen bijvoorbeeld van Heracles winnen. Maar Heracles heeft een prachtige mooie serie achter de rug. die komen vaak met een veel betere stemming zo'n play-off in. Dus wat dat betreft is die play-off wel een heel uh, open geheel. Vanavond wordt er gespeeld en zondag wordt er gespeeld. En ook voor VVV Venlo en Excelsior. De clubs die uh, 16e en 17e eindigen in de Eredivisie... gaat het feest allemaal verder. Dus er wordt volop gevoetbald in Nederland vanavond en zondag. En uh, het duurt een week of twee en dan is eindelijk alles uh, ingevuld. Excelsior gaat het wel redden, is mijn verwachting. VVV Venlo kan het nog wel eens lastig krijgen om in de Eredivisie te blijven. Wij horen het wel weer. Ui. Dankjewel Tom van het. Hoi. Griekenland zit zwaar in de financiële problemen... en gaat nu staatseigendommen verkopen. Maar wat verkoop je dan en wie koopt dat? Hoort u zo. Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Bakker. Met 28 files, iets meer dan 100 kilometer bij elkaar. Ietsje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Uh, wel wat problemen op de A13 en op de A20. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer... Hij heeft te maken met een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Ketelplein 11 kilometer. Ze zijn de boel aan het opruimen, maar er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan dan ook beter omrijden... via de Van Brie over de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Te koop. Een internationaal vliegveld in het zuiden van Europa. Goede verbindingen met andere Europese hoofdsteden tegen elk aannemelijk bot... Nou, Zo'n soort advertentie zal er waarschijnlijk niet komen in de grote zakenbladen. Maar de Griekse overheid gaat staatseigendommen wel verkopen. Voor alles bij elkaar ongeveer 50 miljard euro. En hoe doe je dat dan? Dat vragen we aan uh, Wouter van der Bund, werkzaam voor adviesbureau KPMG. Um, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook betrokken hè, met uh, KPMG bij, um, als adviseurs bij de verkoop van de staatseigendommen, begrijpen wij. Dat klopt, ja. bij van de ja. Ja, klopt, bij een van de klopt. Bij een van de? Eén van de staatseigendommen. Oké, okay, welke? Dat is de Hellenic Defense System. En dat is? Uh, nou, dat, dat is een behandeling door mijn Griekse collega's, maar het heeft iets te maken met uh, Defense Systems. Ik weet daar verder in detail niet zoveel van. Oké. Okay. Nou, uh, verder gaat er nog uh, de staatsloterij verkocht worden, de spoorwegen, een gasopslag, internationale vliegveld. We zeiden het al eventjes. Hoe doe je zoiets? Nou, eigenlijk lijkt het op een normaal uh, fusie- en overnaamproces. Alleen het is natuurlijk voor een deel uh, is het een privatisering. En bij privatiseringen heb je een aantal specifieke elementen. Uh, zoals uh, wat voor belang is voor de Griekse overheid... is het, uh, dat er sprake is van risico-overdracht. Zodat het ook daadwerkelijk uit de boeken gaat. Dat is denk ik een van de belangrijke dingen. Anders uh, anderszins is het belangrijk dat de overheid daarmee de controle verliest... over een aantal van die diensten. En ze vaak geneigd is om... Daar nog wat verplichting aan de koper mee te geven. En dat zijn vaak specifieke elementen. Dat wordt soms geregeld door zogenaamde een, een, een Golden Share, waarbij ze bepaalde beslissingen nog aan zich houdt. Uh, dus dat zijn dat zijn, denk ik elementen waar je op moet letten bij een privatisering. Maar voor mm -hmm. de rest is het, uh, wat je voor een normaal commercieel bedrijf ook doet... dat je op zoek gaat naar de meest gereden koper. Uh... Ja, meest gereden koper. Het, u geeft het zelf al aan, spoorwegen, gasopslag. Dat zijn ja. toch bedrijven met een groot maatschappelijk belang. Die geef je ja. niet zomaar aan de hoogste bieder mee, lijkt mij. Nee, nou, uh, met name het spoorwegbedrijf, denk ik, is heel uh, specifiek. Zeker voor de griezen situatie, want ze hebben, uh, las ik ergens anders, meer uh, medewerkers dan reizigers. Maar daar geldt natuurlijk van ja welke dienstregeling blijft in stand en wat blijft niet in stand dat als een commercieel bedrijf het over gaat nemen, ja dan gaan ze toch uh, uh, zo snijden dat het een winstgevend onderneming wordt. Aan de andere kant zegt u, er zitten wel verplichtingen aan. Uh, maakt het dat minder interessant voor kopers? Ja, dat maakt het minder interessant voor kopers. Dat hangt ook weer af van het type bedrijf. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld het telecombedrijf, dat is al beursnoteerd en dan gaan ze hen het belang terugbrengen. Dus dat is al een commercieel opererend bedrijf. Dus daar nee. zal het daar zal het minder een rol of geen rol spelen. Uh, bij Bijvoorbeeld het spoorwegbedrijf. Als je daar verplichtingen meekrijgt. om niet-rendale lijnen in stand te houden. Ja, dat is natuurlijk een waardrukkend effect. Ja. Dat maakt het dus veel minder interessant. Want als je dat in stand moet houden. tot de lengte vandaag. ja, dan uh, dat is dat minder aantrekkelijk. Ja, als je het vergelijkt met Nederland. hier is natuurlijk. discussie nog altijd gaande. over privatisering van Schiphol. Hè, maar bijvoorbeeld het KPN. Voorheen PTT. is natuurlijk al lang geprivatiseerd. Heeft de Griekse overheid nog wel erg veel in bezit? Nou, als je het lijstje ziet, dan is dat nog best veel. Zij lopen wat achter eh, als je het vergelijkt met andere Europese landen met, met, met, een, met het privatiseringsprogramma. Je heeft ook een aantal oorzaken, want uh, daar zijn ook bijvoorbeeld, als je het hebt over de luchthaven daar, dan hebben de lokale gemeenten daar nog ook nog veel over te zeggen. Blijkbaar is het een stuk grond waar, die, waar, waar, waar de luchthaven op staat, is niet van de centrale overheid, maar van de omliggende gemeenten. Ja, dat geeft een enorme onduidelijkheid uh, van wie is nou die grond en wat is nou de bestemming. Kijk, dus ik denk ook bijvoorbeeld bij die luchthaven dat het heel erg van belang is dat degene die dat koopt, of als je het gaat privatiseren en je brengt het naar een beurs, wat op zich een hele goede optie zou zijn, ja. dan moet dat allemaal wel klip en klaar en helder zijn van uh, wat zijn nou de rechten van die luchthaven, wat heeft ze wel en niet in bezit en hoe is die positie van die luchthaven ook beschermd. Hè? Dus is het niet zo dat er uh, overmorgen uh, vrolijk een nieuwe luchthaven daar in de buurt kan worden gebouwd? Nee. Precies, dus je moet het wel uh, heel goed geregeld uh, verkopen. En dan kan het ook voor de Grieken, die er nu heel boos om zijn, ook nog best ja. wel eens voordelig uitpakken. Meneer de van der Bunt, Wouter van der Bunt van KPMG, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan, dank u wel. Goedemorgen. Het is uh, tien minuten voor acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Weet u nog die ene uitzending waarin onze correspondent Michel Maas gewond raakte?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 Wat er precies gebeurde op 19 mei 2010. We zullen het vermoedelijk nooit weten. Het NOS Radio En Journal Media Overzicht. In de binnenlandse en buitenlandse media domineert natuurlijk het nieuws over het opstappen van. Inmiddels moeten we zeggen, IMF. Oud imf topman Strauss-Kaan. In een brief maakte hij bekend af te treden. Ja, hij ontkent de beschuldigingen van verkrachting nog steeds... maar ziet geen andere uitweg. Hij zegt al zijn kracht en energie nodig te hebben... om zijn onschuld te bewijzen. De website van IMF is de ontslagbrief te lezen. Veel websites hebben de brief inmiddels overgenomen. Er wordt natuurlijk druk gespeculeerd over zijn opvolger. Franse kranten staan daar vol mee. Vandaag zal een speciale jury trouwens opnieuw bekijken... of Strauss-Kaan op borgtocht vrijkomt. Ondertussen is er ook een zogeheten mugshot. Een boevenfoto van hem vrijgegeven staat op de website van persbureau Reuters. Nou, daarom even kijken op die foto. Gemaakt naar zijn arrestatie. Kijkt de 62-jarige kan niet in de camera, maar naar beneden. Zijn oogleden zijn bijna dicht. Afgewend ook van de camera. De boord van zijn overhemd is open. Zijn haar wat door de warg. Dat ziet er een beetje onverzorgd uit. Zoals we ook op de foto's hebben gezien. Waarop hij weggeleid wordt door de politie in Amerika. Ook veel ander nieuws in de krant. In het AD bijvoorbeeld lezen we dat het bar en boos is... met de tandjes van Nederlandse peuters en kleuters. Tandartsen en kaakchirurgen weten niet precies wat de oorzaak is. Maar slecht poetsen, de hele dag snoepen... en ouders die hun kroost niet goed in de gaten houden... kunnen er debet aan zijn. In de krant komen specialisten aan het woord... van wie een enkeling alleen eens een complete rij... zwarte voortanden oh. bij een peuter heeft moeten trekken. En zo komt het voor dat van sommige kinderen... het melkgebit al getrokken is, nog voordat ze gaan wisselen. In het noorden van het land staan honderden peuters en kleuters... op om hun tanden te laten trekken. Als ze pech hebben, is ook hun volwassen gebied aangetast... zegt een van de tandartsen in de krant. Hij voegt eraan toe, kinderen lijden in stilte. Ze kunnen je niet vertellen dat ze al maanden niet kunnen slapen van de kiespijn. En dan de nieuwe pinpassen en creditcards met chip in plaats van magneetstrip. Die zijn in het buitenland eenvoudig te kraken, schrijft de Telegraaf vanochtend. Bij tests met de nieuwe betaalpassen van Eurocard, Visa en Mastercard... was al gebleken dat die onveilig was. Nederlandse banken hebben daarom meteen maatregelen getroffen... om dat lek te dichten, maar buiten Nederland zijn die maatregelen niet genomen. Volgens de Telegraaf werd het lek eind maart in Italië ontdekt toen een zogenoemd printplaatje in betaalapparaten alle pincodes opsloeg. Nou, de consumentenbond is boos en zegt dat de nieuwe betaalpas betrouwbaar moet zijn. Mastercard geeft toe dat boosdoeners bij de pincode kunnen komen. Maar ja, zolang je de pas er niet bij hebt, kun je niet, reageert Mastercard in de Telegraaf. Nep, made in Holland. De kop op de voorpagina van Spits. Bekende kledingmerken waarschuwen voor imitatieproducten. Jeans, t-shirts en truien met bekende logo's... liggen steeds vaker in de schappen waar ze niet thuis horen. Sommige merken vinden het zelfs nodig om in de landelijke advertenties... de merkbeluste consumenten waarschuwen voor imitatietroep... die zelfs ook al bij de groothandel is gesignaleerd. In het artikel in Spits komt een woordvoerder... van zo'n bekend kledingmerk aan het woord. Onze bedrijfsjurist is voor een groot deel van zijn tijd bezig... met dit soort zaken. Heeft u al gegeten? Kinders Book of Records halen met het eten van hamburgers. Nou, dat kan. Een gepensioneerde Amerikaanse gevangenbewaarder heeft onlangs zijn 25.000ste Big Mac op. Nom nom nom. Heeft hij 39 jaar overgedaan. Oh. In het uh, adn een artikeltje erover. Dan Gorski rijdt nog altijd twee keer per week naar een vestiging van een hamburgerconcern. Slaat voor de hele week hamburgers in. En vries ze thuis in. En als hij trek heeft, dan ontdooit hij ze. En warmte op. Dat zijn de beste. Nou ja. Hoe moet dat dan met die gesmolten kaas? Lekker. En dat je ook. Mm. Volgens artikel in het AD, en daar staat ook een foto bij... heeft de man nog steeds een normaal postuur... en verkeert hij in goede gezondheid. Mm. We was eens naar binnen willen kijken bij die meneer. God. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur... Nee, meer over het vertrek van Dominique strauss kahn U hoort er ook uiteraard meer over in het journaal.